11 uur. Jeroen van Kam met het CNWS-journaal. De PVV is opnieuw gestegen in de peilingen. Na de algemene politieke beschouwingen... waarin de vluchtelingenproblematiek het debat voor een groot deel beheerste... krijgt de partij er in een peiling van Maurice de Hond drie zetels bij. Vorige week kwamen er ook al twee bij. PVV staat nu met 29 zetels ruim bovenaan. Het CDA staat op 21, de VVD op 20 en de SP op 19 zetels. De coalitie van VVD en PvdA komt niet verder dan 29 zetels. Vergeleken met vorig jaar na Prinsjesdag is de coalitie in de peilingen van de hond met 13 zetels gedaald. De omstreden uitspraak van Wilders dat het parlement een nepparlement parlement is krijgt steun van bijna 40% van de ondervraagden. Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos wordt gezocht naar 26 vluchtelingen die aan boord waren van een rubberboot die is gezonken. Twee schepen van de kustwacht hebben twintig mensen gered. Een van de overlevenden zei dat er in totaal 46 mensen aan boord waren. Intussen wordt ook nog gezocht naar zeker 10 vluchtelingen die sinds gisterenochtend worden vermist nadat hun boot was gezonken. In Duitsland is vannacht brand gesticht in een sporthal die bestemd was voor de opvang van vluchtelingen. In het gebouw, in de stad Wertheim, in de deelstaat Baden-Württemberg, stonden sinds gisteren 300 bedden klaar. De sporthal staat nu op instorten en is niet meer bruikbaar. De brandweer rukte vannacht met groot materieel uit en slaagde erin de brand te blussen. Niemand raakte gewond. De politie vond sporen van braak aan de achterkant van het gebouw. Zo'n 50.000 mensen doen vandaag mee aan de Dam tot Damloop in Amsterdam. Langs de route worden zo'n 250.000 mensen verwacht. De laatste lopers finishen pas om vijf uur vanmiddag. De deelnemers zijn zoals ieder jaar gestart in de buurt van het Centraal Station. De route voert door de ijtunnel naar Amsterdam Noord en Zaandam. De Dam tot Damloop is het grootste en populairste hardloop evenement van Nederland. De startbewijzen waren in een paar uur uitverkocht.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistham en u luisterde opnieuw naar Tariq Yamani. Nu met een uh, ander nummer van zijn album uh, Lisan Al-Tarab, The Jazz Conceptions in Arabic. Het nummer heet Vihulal al Alafra. Het is een, een mooi album wat zich uh, richt op het verkennen van de banden tussen de jazz en de Arabische muziek. We gaan verder met uh, de Nederlandse band uh, Braskiri. Ik heb in het eerste uur al een nummer van hun gedraaid gaan nog een nummer draaien van hun uh, nieuwe album Killing the Mozzarella. En u kunt zich natuurlijk afvragen, wat heeft dit voor een betekenis, deze titel? Het uh, ombrengen van een stuk mozzarella. Erik Balthuis de pianist van het kwartet, heeft het antwoord. Hij zegt, ik ken Bert Lochs, de trompetist en componist van al het materiaal op de cd al twintig jaar. We hebben samen al meerdere opnames gemaakt en nu was het tijd voor een nieuwe cd. Bert is altijd bezig met nieuwe muziek. Wat hij in het dagelijks leven meemaakt, weerspiegelt zich in zijn muziek. Op zijn tournee in Italië kwam hij een enorm stuk mozzarella tegen en was daar danig van onder de indruk. Het leek hem leuk om een stuk te schrijven over het openen van voorverpakte mozzarella. Je pakt een groot mes en steekt dat in het plastic zakje, waarna het vocht eruit druipt. Druipt. Alsof je de mozzarella hebt vermoord. Killing de mozzarella. Braschiri. Kiri met Killing the Mozzarella. En naast Bert Logs Dirk Balthuis hoort u ook Wim Kegel op drums... en uh, de Noorse tuba-speler tuba uh, Stefan Granley. We gaan verder met uh, George Benson uit zijn, uh, zijn vroegere jaren. Uh, van het album It's Uptown 1966, is te uitgebracht. Het nummer heet Eternally. En naast George Benson op gitaar hoort u onder andere Benny Green op trombone... Lonnie Smit op orgel en Jimmy Loveless op drums. Dit is het tweede album van George Benson, Eternally. Hmm. Lionel Hampton met zijn big band in Haarlem. Ja, wel in Haarlem. Het album is live opgenomen in een um, etablissement... dat heette Museval in 1978. En het nummer heette Gladhemp. Wie op dat moment niet meespeelde met Lionel Hampton... maar wel eerder, um, is Earl Bostic. Earl Bostic, geboren in 1913, Oklahoma, Tulsa... waar nog vele andere artiesten vandaan komen. In de vroege 40 jaren maakte hij zijn eerste eigen band speelde in, uh, in New York verschillende optredens... en begon te werken als uh, arrangeur voor Louis Prima, Artie Shaw... Lionel Hampton en Jack Teagarden. Tussen 1940 en 1950 maakte Earl Bostick ook deel uit... van de band van Lionel Hampton. Hij begon in 1945 eigenlijk met zijn eigen combo-muziek um, uit te brengen... voor het label Majestic. Maar zijn grote doorbraak kwam toen hij switchte naar het label Gotham in New York... en het nummer Temptation uitbracht... Dat is dan ook uh, het nummer wat u zo direct gaat horen. Maar we gaan starten uh, met het nummer New Bewees van Ulbostik van het album Let's Dance. Goed, dat was ulbostik met uh, The Nube Waves. En we gaan verder met uh, Temptation van ulbostik uh, Net al even, Earl Bosch ik schreef ook veel muziek. En een nummer uit uh, zijn begindagen, dat heet Let Me Off Uptown, heeft een uh, grote bekendheid gebracht. Het werd vertolkt in 1941. Excuse, dat is het nadeel als je internet gebruikt. Um, een, uh, het nummer Let Me Off Uptown, dat werd vertolkt in 1941 door Gene Krupa, Roy Eldridge en Anita O'Day. En daar gaat u nu naar luisteren. Mm-hmm. Come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown? No, I ain't been uptown. What's uptown? If it's pleasure you're about And you feel like stepping out All you've got to shout is Let me off uptown If it's rhythm that you feel Then it's nothing to conceal Stop it if you want to pitch a ball and you can't afford a haul, All you've got to call is let me off uptown Anita Oh Anita Say I feel something What you feel Roy the heat? No it must be that uptown rhythm I feel like blowing Een ander nummer wat uh, Earl Bostik schreef uh, was Brooklyn Bookie. En dat is vertolkt door Louis Prima. Brooklyn Bookie Pretty for the people Flatbush Extension Coney Island Belt Parkway in the boogie for the Brooklyn. Come in, boy. Loose, I know. Uh -huh. Yeah, boy. Yeah, bless some tones for the Borough Hall. Earl Bostic werd niet alleen groot met een aantal bekende nummers... maar ook met zijn eigen optredens. Begin 1951, de zomer van 1951, trad hij op samen met Dinah Washington. Geheel door, door Zuid-Amerika en, en Noordoost-Amerika... waarmee ze groot, grote successen behaalden. Maar niet alleen met andere artiesten trad hij op. Ook andere artiesten traden met uh, Earl Bostic op. Zo, zo ook John Coltrane. Eind jaren 40 speelde John Coltrane bij Dizzy Gillespie. Begin jaren 50 brak Dizzy Gillespie zijn big band op. Hij wilde Jimmy Heat en John Coltrane kwijt vanwege hun drugsprobleem. Ze waren beide verslaafd aan heroïne. Coltrane strandde in 1952 zonder geld in Los Angeles en trad toe tot de band van Earl Bostic. En ze heeft onder andere meegedaan in het volgende nummer... wat u gaat horen, dat heet You Go To My Head. Naast John Coltrane, Earl Bostic hoort u ook Harold Grant... Ike Isaac Specs Wright en natuurlijk John Coltrane... U gaat luisteren naar You Go To My Head. You go to my head. In diezelfde tijd speelde Jimmy Cop bij uh, Earl Bostic, de drummer. En uit een interview met Jimmy Cop van die tijd in 1950, 1951... zegt Jimmy Cop. hij kon noten spelen op te horen... die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Een heel octaaf kon hij spelen boven wat het instrument zou moeten doen. En toen John Coltrane ook in de band kwam... leerde hij, een lot van, een, uh, uh, leerde hij heel veel van Earl Bostic. Zoals drie noten tegelijk spelen en noten boven wat de hoorn kon doen. Bostik kon zijn oud zijn hoornsaxofoon eigenlijk als een tenorsax gebruiken. In 1956 um, werd Earl Bostic opgenomen in het ziekenhuis in Los Angeles van een, uh, door een zenuwinstorting. Veroorzaakt door zijn uh, enorme uh, hoeveelheid optredens die hij deed. Het volgende nummer wat ik ga draaien van, uh, van Earl Bostik is Up There in the Orbit. Het komt van het album Dance Music van de Bostic Workshop... Orbit van Ulbostik, opgenomen in 1959. Na zijn instorting is Earl Bostic wat gas terug gaan nemen, nam wat, uh, wat meer de tijd tussen zijn optredens. En tot 1965 trad hij op en in 1965 in het Midtown Tower Hotel in uh, New York um, overleed hij tijdens een, uh, tijdens een opening van een, uh, van een nieuwe show. Um, hij heeft ruim tien jaar uh, opgenomen voor, uh, voor het label King Records. Maar hij heeft een uh, geweldig nummer nagelaten... dat een, um, een uh, ja, recordplaat is geworden voor hem. Er is meer dan een miljoen van verkocht en het is het nummer Flamingo. Ik besprak eens een keer in een interview zijn, uh, zijn manier van improviseren. Hij zegt natuurlijk ben ik een van de weinige muzikanten die uh, graag simpele herhalende melodieën uh, gebruikt. En in al mijn uh, spel probeer ik een basismelodie uh, in mijn hoofd te houden. En daarop ga ik uh, variaties en improvisaties aanbrengen. Ik hou van de basisblues. De blues heeft het allemaal. Basisritme, kwaliteit, werkelijke lied, liedjes, inhoud, teksten en de basisakkoorden, uh, maar vooral personal, uh, persona, iets persoonlijks. En hij zegt ook, blues en jazz zijn eigenlijk uh, niet te scheiden van elkaar. Het was het verhaal van, uh, van Earl Bostic, een alt uh, ster van de jaren... Uh, waarin de R&B is begonnen. Hij is een van de weinigen die um, eigenlijk... Uh, of, nou, een van de weinigen zijn natuurlijk veel meer... Die niet echt grote successen hebben gehaald, maar die wel een enorme bijdrage hebben geleverd in het creëren van successen van anderen. Want Ulbostik is een leraar geweest voor vele anderen. Dit was een kleine mini-special over Ulbostik op verzoek. Mocht u eens een keer een verzoekje hebben, uh, dat kunt u kwijt op Facebook. Hebben we hebben uh, een eigen uh, Facebookgroep, CFM Jazz. Daar kunt u natuurlijk altijd iets achterlaten. Of u kunt, uh, kunt contact opnemen via onze site uh, cfmjazz.nl. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten hebt. We gaan eruit met uh, nog één laatste nummer van Ul uh, van Bostik. En dat heet, uh, moet ik even goed spieken, want mijn ogen zijn niet meer wat het geweest zijn. El Choclo Chachacha. Tot de volgende keer. 1, 2, 1, 2, 3, 4.